Je luistert naar The Good, The Bad and The Interesting... een serie podcast waarin Vasilis van Gemert... samen met een eclectische mix aan ontwerpers... op zoek gaat naar de definitie van kwaliteit. Dit keer praat ik met Sjoerd Linders. Hij ontwerpt de verkeersregeling van Amsterdam. We hebben het onder andere over technische oplossingen... voor menselijke problemen en we concluderen... dat techniek misschien toch niet altijd alles kan oplossen. Zoals altijd is er ook van deze opname een transcriptie... Transcripties zijn niet gratis en gelukkig kan je daaraan meebetalen als je dat wil. Op patreon.com slash Vasilis. Doen, daar worden mensen blij van. Uiteraard hebben we het in deze aflevering ook over toegankelijkheid. We kijken naar de verschillende stakeholders... waar de verkeersregelingsontwerper mee te maken heeft... en kiezen de vervelendste. We hebben het echt over heel veel dingen in deze aflevering... en ze zijn allemaal heel erg tof. Maar eerst beginnen we met de vraag... wanneer is iets goed in de beroep die ik doe. dan zijn we vooral met techniek bezig. En uh, de achtergrond van mensen zijn vaak techneuten... of de elektrotechniek, of, uh, daar komt het vaak vandaan. Oké, okay, dus jouw collega's... En, en, en even voor de mensen die luisteren... want je, oh ja. weet misschien niet, en je, doet, je ontwerpt de verkeersstromen in Amsterdam. Ja, zeg ik dat zo goed? Nee, de verkeersregeling om verkeersstromen onderling te regelen. Dat is okay. hetgene wat, we, ja. wat je doet... Dus je maakt een verkeersregeling en dan zorg je ervoor met verkeerslichten... de dus stoplichten zorg je ervoor dat dat, dat, dat dat idee wat je hebt, dat dat op straat terugkomt. Dus de stoplichten en ook uh, de markeringen denk ik op straat, ja. of niet? Ja, markeringen is meer voor de ruimelijke ontwerpers voor als, als die lichten uitstaan. Okay, ja. Maar eigenlijk maak je een regeling dat je zegt van deze moet wachten voor die... en uh, daarna is die in de beurt en als we dat zo insteken... dan is dat gewoon de, de, de snelste manier om, uh, om heel dat kruispunt leeg te krijgen. Ja. En dat is eigenlijk, dan is het goed, de snelste manier. Ja, voor de meeste, uh, dus de verkeersregelkundigen zoals ze dat dan, dan heet, of verkeersregeltechnici, uh, dat is meer als je aan de technische kant uh, zit, is het van als het, als het op zijn snelst gaat, als, het, uh, <coughs> als de wachttijden het, het, uh, het laagst zijn, ja. dan is hij dan is is al tevreden. Dat ja. wil niet zeggen dat je buiten op straat, dat iedereen, het, uh, ook al gaat het snel, dat het, dat het lekker voelt. Ja, ja, ja. En daar wordt volgens mij minder, uh, minder naar gekeken, maar dat, dat, dat, dat, ja, ja, ja, ja. Komt, dat komt nu wel. Ja. Dus je hebt de, de, de echte, laten we zeggen, op het web wordt dat performance genoemd. Hè? De, de pagina laadt snel. Ja. Maar je hebt ook nog zoiets als perceived performance. Ja, ja, ja. Je hebt het gevoel dat de pagina snel laadt. Ja, dat is wel Dan heb je het idee, hey, het is al klaar, maar dan kan hij ja. misschien nog tien seconden doorgaan... terwijl het nog helemaal niet klaar is. Ja. ja, dat, dat is van, van, van hoe je gevoel erbij is, van, ja, van hoe je het doet, toch? Ja. Ja, ja. Nou, je, je kunt met, met, in Amsterdam maken we de verkeersregeling zo dat, dat eigenlijk iedereen netjes achter elkaar aan de beurt komt. Okay. Maar het kan zijn dat er dus een, een, een, een tram prioriteit krijgt, die komt er dan eventjes tussendoor. Dan vinden mensen die denken: dan, ja, ik, ik zag wel, ik was aan de beurt, dan komt er opeens een tram tussendoor. Yeah. Als die tram nou vol met mensen zit, dan, dan hebben wij het idee. Dan zou je moeten snappen. Ja. Daarom gaat hij voor. Maar als het een lege tram is, dan hebben wij natuurlijk wel weer een raar verhaal. Ja, eh, Dus zou daar dan meer sensoren zou dat kunnen helpen? Of? Ja, nou ja, of, of dat je... Het, het gaat erom dat je... Eh, dat is dan de geloofwaardigheid van zo'n verkeersregeling. Dat is ook zo'n zo term, een beetje... Los, los, of een beetje zweverig is. Want geloof, wat is nou precies geloofwaardigheid? Ja, ja. En dat, dat zal wel bij, bij elk punt wat je ontwerpt, zal, zal terugkomen. Maar uh, ja, als, als zo'n tram tussendoor doorheen breekt, uh, dan moet dat wel op een geloofwaardige manier overkomen. Ja, ja, ja. En, uh, iemand vroeg op Twitter aan mij, van, uh, is, uh, kan, kunnen fietsers niet af en toe even tussendoor, door zo'n cyclus? ja. Dat kan, dat kan, maar dan, dan, dan heb je dus wel, als, als iemand anders, een automobilist of een, of een tramchauffeur, die denkt, nou ben ik aan de beurt en dan komt die fietser die komt nog een keer. Ja, ja, ja. Dus je moet wel een goede reden hebben waarom die dan nog een keer komt. Ja. En, dat zou een reden kunnen zijn? Nou, als, het dus, als het heel erg druk is met fietsers, ja. dan kan dat een reden zijn. Alleen vaak als het heel druk is met fietsers, is het vaak ook heel druk met allemaal verkeer. Ja, ja, ja. En als hij dan nog een keer tussendoor komt, kan daar een, een rij weer heel erg lang worden. Ja. En we hebben wel eens gekeken, je kunt... Dus eigenlijk zijn die spitstijden ja. zijn eigenlijk gelijk voor alle verkeersstromen, klopt dat? Ja, dat, dat, dat verschilt per punt. En je zou kunnen zeggen, als er nou een, een, een weg aan zit waar maar een paar auto's op zitten, dan, laten we, dan slaan we die over. Dan komt die, komt die later nog wel een keer. Eigenlijk als je ja. naar je performance kijkt, ja. zou dat ook wel heel goed zijn. Ja. Dan zou je, je stel er staat één auto op die richting en, je, en die andere zijn is super druk. Dan zou je die laat die gewoon langer staan. Ja. Misschien wel twee minuten. En ja. dat zou je voor je performance wel heel, heel goed zijn. Alleen moet je dan wel aan die, ja, die meneer of mevrouw uit kunnen leggen waarom hij dan zo, zo lang staat te wachten. Ja, ja, ja. Dus daar wordt nog niet zo snel voor gekozen. Oké, okay, yeah. nee. ja. All right, dus dat, uh, daar worden dan gewoon eigenlijk beslissingen over gemaakt... hoe dat werkt, ja. toch? Van wie krijgt de voorrang? En, en ja. krijgt de, uh, dus trams krijgt voorrang? Of openbaar vervoer? Ja, openbaar vervoer uh, krijgt ook voorrang. Dat is ook iets, omdat het kan. Hè. Dus eigenlijk, uh, <coughs> uh, als, je, als je zes trams in een uur hebt... Ja. Dan, dan, komt, hè, dan komt die dus uh, eens, eens in tien minuten... eens in tien minuten komt de tram... Nou, dan kun je eventjes de boel even stilzetten en schieten ja, ja, ja. er tussendoor. Dat, dat is, was eigenlijk het idee, omdat maar het kan. Als ze elke minuut zouden komen, dan zou, ja, dan zou het helemaal vastlopen ja. natuurlijk. Het is net hetzelfde als dat je, je kunt fietsers ook prioriteit geven. Dat ze elke keer tussendoor komen, maar dan ja. komt hij elke keer tussendoor. En dan, dan, dan dat, dat gaat het niet werken. Nee, en daar, daar was ook wel... Je, vertelde, want je hield hier laatst een lezing bij ons op school, super tof was die. En daar vertelde je ook over... Uh, uh, er kwam een vraag volgens mij uit het publiek van sensoren. Zou je bijvoorbeeld als het regent, zou je dan kunnen zeggen... dan krijgen fietsers voorrang? Ja. Uh, uh, in feite kunnen we... Het is allemaal detectie. Je kunt, bepaalde, uh, je kunt detecteren hoeveel, of er verkeer is, of uh, hoeveel verkeer er is... en of het regent. Alleen is dan de vraag, voor wat ga je er dan mee doen? Wat is je beleid als het regent? Precies, ja. Gaan dan alle lichten voor de fietsers uh, uh, uh, allemaal uh, eerder op groen? Dat zou, dat zou kunnen. zou je erin kunnen bouwen. Uh, technisch is dat allemaal, uh, is dat allemaal mogelijk. Het is alleen de vraag van als het regent, dan zitten er minder mensen op de fiets. Vaak. Zitten er weer meer mensen in de, in de tram of uh, in de auto. Maak je dan die afweging wel? Of zou je juist zeggen, nou, het moet juist, moet de fietser meer groen krijgen. Zodat de mensen niet in de auto of tram gaan, maar dan doorfietsen. Uh, nou was ik uh, dinsdag in Rotterdam. En daar zijn, ze, daar zijn ze bezig met, met die uh, regensensor. Okay. Uh, er zijn twee kruispunten waar die, ze daar, uh, die beïnvloed worden van, uh, door, door regen. Maar uh, daar hebben ze nu een nieuw systeem... want blijkbaar meet Rotterdam een soort eigen buienradar. Dat heeft dan te maken met waterberging. Okay. Dus, dus er is een technisch systeem waarmee ze weten... Van, uh, op kleine vlakken van, van, van wanneer het gaat regenen. En ze hebben nu het idee om dat te koppelen aan de verkeerslichten... En dan uh, eigenlijk oh, wow. voordat de bui al komt, alles dan eerder naar groen te sturen. Wat heel technisch gezien heel, heel knap is natuurlijk. Ja, ja, en, uh, dat, is en dat kan en, en, toch? ja toch? Ja. Ja. ja, heel mooi dat je dan de interactie krijgt tussen die, uh, tussen die systemen. Ja. Maar dat is nog steeds de vraag van wat, wat ga je nou wat ga je doen? Is dat, ja. is dat als, uh, die vraag heb je dan eigenlijk als, als gemeente, als beleidsmaker. Nou, dat klinkt natuurlijk <coughs> vanuit techniek, en dat zie je heel vaak. Hè. Oh, we kunnen nu dit. En dat is dan de oplossing, maar als je gaat observeren... dan lijkt het toch anders te werken. Wat je net ook zei, ja. Ja, als het regent zitten er gewoon ook minder mensen op de fiets. Ja. Dus. Ja, zitten die dan minder op de fiets omdat, het, euh, omdat ze zo lang moeten wachten bij de lichten... of gewoon omdat het regent, ik denk, gewoon, omdat het regent. Ja, en precies, dan. en dat zijn allemaal van die factoren waar je dan... Ja. En je vertelde ook iets over dat, dat ze in Groningen... ook zo'n experiment hadden gedaan of zo? Ja, daar hebben ze ook zo'n regenmeter. Ja. Dus het wordt al door het land al... Al gedaan en het, het staat ook mooi. Het komt ook meteen in de krant. Want het is ook. Een, ja, ja. Het, is, het is een leuk ding. Ja. Maar in feite is het gewoon een, een detectiemiddel. Ja. Net als camera's of met smartphones uh, fietsers detecteren. Maar dan uh, st staat er in een bericht en krijg je eerder groen. Dus uiteindelijk is het gewoon een detectiemiddel. En vervolgens moet je een slag maken van wat je ermee gaat doen. Ja, ja, ja, ja. En, uh... ja ik las ook eens over <coughs> Rotterdam dat ze daar dan die detectielus. 50 meter naar achter hadden geplaatst of zo, waardoor ze weet: ah, nu komen er fietsers aan, dan gaan we nu alvast ja. het verkeer... Maar die, die liggen hier al, al, al, al, Ook al. tientallen jaren. Oh, oh. Ja. <laughs> ja. Ja. Dus de meeste ja. dingen zijn sowieso al een keer gedaan. Ja. Uh, het komt dan alleen later een keer in de krant. Volgens ja. mij hebben we met de, de Groene Golf op de Wiebouwstraat, die is van 2004. Ja. En uit mijn hoofd in 2006 of 2007 is er een bord bijgekomen die aangaf van u heeft de Groene Golf en toen kwamen allemaal complimenten binnen dat het zo goed was geregeld. Maar het stond al jaren op was straat. Dat al, oh ja, wat ja. goed ja. zeg. Het met meerdere, meerdere dingen, inderdaad. Ja, ja. Die, uh, dus communiceren is uh, gewoon een belangrijk dingetje. Ja, ja, ja. van um, niet regen. Ja, in Rotterdam hadden ze ook een uh, detector. Die, uh, in Rotterdam hebben ze dus heel veel. Ja. Uh, een uh, hittedetector die we mee fietsers dus kunnen detecteren. Dus als het dan als het warmer wordt op die plek... dan is het dus drukker, zijn er meerdere fietsers. En dan weet je dat... Ik dacht alleen als wij in Amsterdam dat ook toepassen, dan kun je dus zien dat die, die hittedetector om kwart over acht en kwart over negen dan slaat hij helemaal uit, want dan is het heel druk. Ja. Maar dat is elke ochtend zo. Dat is gewoon de, de ochtendspit. Ja, precies. Dus moet je dat wel, moet je overal hittedetectoren neerzetten om iets te detecteren wat je al weet, of ga je gewoon met hetgene wat je al weet aan de slag en, uh, ja, en zijn die, maak je daar je verbetering op? Dat we zeggen dat het af en toe hm. komt, het is voor dat het uh, om drie uur smiddags middags ineens super druk is, maar dat zo uitzonderlijk moet je. Daar dit soort apparatuur wel voor maken. Ja, ja, ja dat is ja, een goede vraag, toch? Ja. ja. En zoiets was er toch ook in Groningen... ...dat ze toen, dat hadden ze, als het regent kregen de fietsers voorrang... ...maar dat bleek dan, zoiets van uh, mening te herinneren... ...geen enkele invloed te hebben ja, dat, dat op was, de rest ja. van de verkeersstromen. Ja, dat was dan het statement in de, in de krant, ja. Maar dan als, als dat zo echt zo is, dan, uh, dan kun je het altijd uh, toepassen. Precies, ja, dat dan dan heb zou je, het een, ja een smart default worden, toch? Ja. Een slimme standaard instelling. Ja. Ja. En In plaats nou van dat die... we complexe sensoren neer gaan zetten... gaan we gewoon ja. standaard simpeler doen. Ja, en ik denk dat je, je kunt... Dat doen we nu trouwens ook voor doorstroming fiets. Dat is energie steken in uh, het verbeteren van, uh, van verkeersregelingen. En daar die secondes uh, uithalen. Um, het is alleen lastig om dat uh, altijd goed te laten zien. We hebben het, <coughs> het Frederiksplein. Uh, daar... Um, ja. Daar sta je heel, heel lang te wachten. En mijn collega had wat bedacht. Die had een optimalisatie in die regeling kunnen vinden... waardoor je zeven seconden minder staat te wachten. Wat op 25.000 fietsers op een dag, dat is dat fantastisch. Ja. Maar niemand even door omdat je al zo lang staat te wachten. En nu sta je zo lang te wachten, min zeven seconden. Ja, ja, ja, ja. Dat is nog steeds heel erg lang. Ja. Dus je hebt een heel groot... Ik heb daar ja. zelf inderdaad ja. jarenlang stilgestaan. Ja, en... jarenlang stilgestaan. Dat is ook Bedacht ik ook altijd, zag ik... De voetgangerslichten stonden allemaal op groen... behalve één. Maar die ene daar was dan nooit verkeer. En ja, het was dat zo een. Ja. Dat dacht ik, ja, super onhandig. Je kan uh, hier toch doorfietsen. Ja. Ja, ja, ja, klopt. Ja. Het dat is uh, ook helemaal niet zo druk daar. Ja. Nee, dat is een super onhandig Kruis. Het is, is mega groot... Heel veel asfalt voor heel weinig verkeer. Ja. Uh, dus bijna twee keer zoveel uh, als het kruispunt verderop... waar dan weer veel meer verkeer op zit. Ja, precies. Uh, maar zo'n verkeersregeling maken... Dan je bent afhankelijk van, van het asfalt wat op straat ligt, het ontwerp. Ja. Uh, en wij kunnen... Dit is dan de beste regeling die we daar kunnen maken. Het ja, ja. geeft eigenlijk vooral aan hoe, nou, hoe slecht het ontwerp is. <laughs> Pas weg. Ja, ja, ja, ja, ja. past op, op het verkeersaanbod. En ooit hadden ze bedacht: het wordt daar heel druk, er komen heel veel auto's. Dat ja. was in 1969. Ja, ja. En dat is er nooit gekomen. En is het dan niet ook jullie taak om te zeggen: dan moet hij wat anders? Hmm. Dit is gewoon een, een rotsituatie. Uh, verander de verkeerssituatie. Ja. Ja, dat, dat, dat doen we ook. Wij adviseren... In feite, wij maken verkeersregelingen op, op basis van, van beleid... van uh, hoe beleidsmakers in Amsterdam willen dat het verkeer geregel, geregeld wordt. Dus daar zit, je wel, uh, daar zit je wel aan vast. Maar je zit natuurlijk ook vast aan van hoe het ontwerp buiten op straat ligt. Maar het mooie is als je uh, die disciplines van het verkeer regelen en het ontwerpen... van, van de infrastructuur... als je dat bij, vlak bij elkaar zet, yes. zoals, zoals het... Uh, bij de dus, uh, ruimte en duurzaamheid uh, die, die diensten uh, is gedaan. Uh, dan krijg je daar interactie tussen. Dus dan komt ja. er een nieuw ontwerp. En dan kunnen we zeggen, dat moet je niet doen. Je moet hier niet, uh, hier hoort een vak bij, dan gaat alles veel sneller. Er ja. staan mensen minder lang te wachten. Of als je dit doet, dan uh, loopt het in de soep uh, pas, dus blief, zo aan. Ja. Op die manier zijn het meestal Visserplein hier uh, is op die manier ingestoken. Er zijn ja. heel veel andere kruispunten. Ja. Uh, op die manier aangepast. Okay. Ja. En, want er zitten natuurlijk, volgens mij zitten ontzettend veel stakeholders. Als ik er even over nadenk. Heel veel mensen die ja. hiermee te maken hebben en waar jij mee te maken hebt, allemaal restricties. Ja, je hebt. Te maken er, er zit een stedenbouwkundige idee zet er soms nog wel, uh, uh, wel in. Dat je ergens een mooie rechte lijn wil hebben. En als wij dan komen, er moet een vak bij, wat dan opeens een rechtsaf vak. En dat, dat doorboord die rechte lijn, daar zijn ze dan niet blij mee. Dat is hier op de Wieboudstraat Ja, dat is hier zo, op de ja. ook gebeurd, ja. ja. En het eerlijk gezegd, jij had dat verteld en toen heb ik voor het eerst de rechte lijn gezien. Gezien, ja. ja. ja, dat, moet je, uh, ja. dat moet eerst verteld worden voordat het opvalt. Ja. Ja, dan mij is het ook een keer uitgelegd dat uh, de, de Wieboudstraat, dat, uh, dat lag, vroeger lag daar spoor. Ja, dat is nooit een echte, een, nooit een echte straat uh, okay. geweest. Dus de, Tot de jaren 30 was dat uh, lag daar spoor. Toen is dus dat spoor weggehaald. En je ziet aan de bebouwing dat het allemaal net Het sluit allemaal niet aan op die straat. Dus er, is geen, er zat nooit een rechte lijn in. Oké. Okay, en nu dat ze dus, hebben ze bedacht... We maken die straat maken we helemaal recht. En dan door die bomenrij en, en straatlantaarns wordt het recht. En dan, ja. dan maakt het niet uit dat de bebouwing er een beetje tegenaan hangt. Oké. Okay. En, en nou maar wat ja. is er erg dat de bebouwing er tegenaan hangt? Ja, dat... dat uh, ook dat moet je. Dat is erg visueel, inderdaad. Ja. Daar moet je inderdaad plaatjes van zien. En dan is het. Uh, eigenlijk dat, dat de oude straat, die, die, die bewoog een beetje van links naar rechts. Ik gaf een rommelige uh, indruk. En die rommelige indruk is nu eigenlijk helemaal weg. En dat komt door die, ah, door die okay. rechte lijning erin zitten. Maar ik ben nou eigenlijk een stedenbouwkundige. Nee, <laughs> okay, maar die netheid, vertellen. dat is een prettiger. Dat geeft een prettige ervaring. Ja, maar het geldt natuurlijk niet voor, voor elke straat. Want wij. Uh, dan, Denk ik dan. Het hoeft, ja. allemaal, het hoeft niet allemaal recht te zijn. Nee. En eerlijk gezegd, het, het had nog, nog rechter en uh, beter gekund met, uh, met nog minder vakken. Maar had er elke dag een, uh, een flinke file gestaan. Ja. En uh, daar word je ook niet vrolijk van. Nee, nee, nee. nee. Dus dat is een beetje dat, dat samenspel. Ja, Weer precies. Samen dan dan werkt die groene golf niet meer als ze stilstaat. Ja, toch? Ja. En klopt. En, dat, ja. en dan staan, staan er overal files met... Uh, Hey, hoe complex is zo'n groene golf? Want het lijkt mij gewoon heel makkelijk. Ik kom aanrijden en ik rijd door. Ja. Voor een automobilist is het helemaal niet ingewikkeld. Maar dat is dus blijkbaar echt een heel ingewikkeld ding. Nou ja, dat, uh, uh, ja, dat is een wiskundig ding. Uh, en in feite, dus in de jaren dertig hadden we het ook. Dus het is een kwestie van rekenen. Ja. Alleen, uh, een groene golf in uh, één kant op is, uh, is heel makkelijk. Want dan heb je, weer, je hebt groen het andere licht, en daar heb je weer groen enzovoorts. Alleen, moet moeten twee richtingen oh, ja, ja, zijn. Dan, tuurlijk, dan hebben we het echt over een, een groene golf. En er moeten ook wel meer dan twee of drie, uh, drie letjes zijn. Anders dan ja. noemen wij dat, dat noemen wij een koppeling anders. Dat, uh, okay. dat, dat is ook leuk. Zijn ook. Ja, ja. Die zijn er ook. Ja, die zijn er ook. Maar uh, dat is nog niet meteen een, een groene golf. Bij een ja. groene golf wil ik wel dat het iets, ja. iets voorstelt. Ja, ja. ja. en het is onmogelijk... Want ik heb ook wel zitten te denken... Kan het niet gewoon dat het overal de hele tijd... alleen maar koppelingen en groene golven zijn? Is dat gewoon wiskundig onmogelijk? Nou, volgens mij... Uh, ja, dat is mo nee, je moet altijd ergens moeten wachten, ja. Ja, ja. ja, ja. en vooral omdat er zoveel verschillende stromen zijn ja, precies, op een, he, ja. De, de Uva heeft een keer een mooi plaatje gemaakt voor, uh, voor fietsers... van hoe dat zij zich bewegen over een kruispunt. Dan noemen ze dan de choreografie ja. van, uh, van die bewegingen. En in feite kun je dat van alle verkeersdeelnemers op een kruispunt doen. Ja. En overal waar ze kruisen, dat is eigenlijk de plek waar, dat het, uh, waar je iets moet regelen... of waar je voor moet zorgen dat... Ja, mensen net even inhouden en de ander er tussendoor kan schieten. Ja, ja, ja. Dat, dat, is, dat is eigenlijk wat je met verkeerslichten probeert te doen. Ik heb een ja. uh, het in... Het verkeer in uh, Cambodja, in Phnom Penh, viel me. Oh, ja, op je... helemaal vol met fietsen en tuk-tuks... die allemaal een beetje hetzelfde tempo gaan. En dat, dat zag eruit als een rivier. Ja. En als ja. daar iemand overstak, uh, dan vloeide dat er gewoon omheen. Dus ja. die, die personen staken gewoon over... door een continue stroom van verkeer. Dat stopte niet. Ik vond ja. het ongelooflijk mooi ja. om naar te kijken. Ja, dat zijn eigenlijk de ideeën van, van Shared Space. wat je uh, uh, die ook hebt. Je hebt, dus, je hebt mensen uh, die alles geregeld willen hebben. Ja. Waar Nederlanders vaak toch wel bij horen. Ja, ja, ja. en, ja, en je hebt de kant van... Uh, mensen kunnen er samen uitkomen... als je, als je daar ruimte voor geeft. Ja. En in feite stroomt het dan uh, netjes door elkaar heen. Achter uh, Centraal Station is ook zo'n plek waar je, waar je dat met fietsers en voetgangers uh, eigenlijk ja. hebt. Bij het pontje. Dus, ja, ja, bij het pontje. Uh, en dan gaat ook iedereen netjes aan, aan de kant. Dus het is dus alleen sterk de vraag of je, uh, of je daar iedereen mee bedient. En of iedereen het wel zo relaxed vindt. Dus ik heb die beelden ook gezien van uh, Zuidoost-Azië. En dan denk ja. ik, maar dat gaat allemaal goed zonder dat er een ongeval is. Maar... Tenminste op die beelden. Maar je weet, no je weet nooit zeker of, dat, uh, of die ongevallen niet, niet ja. toch zijn. Ja. En uh, of er ook mensen gewoon niet meer over dat kruispunt heen gaan. Omdat ze het niet meer, niet meer aandurven. Dus bij een verkeerslicht is het zo dat als je slechtziend bent of uh, slechter been. Of je komt met een hele uh, kleuterklas. Je kunt veilig, uh, veilig oversteken. Ja. Um, en als je alles vrij houdt. Waarbij iedereen op elkaar let. Dan moet je ervan uitgaan dat ook iedereen dat, dat, dat, dat doet en niet kan je doorheen rijdt. En die toegankelijkheid, dat is interessant dat je dat noemt... dat, dat ook blinden en uh, mensen met rolstoelen moeten natuurlijk deel kunnen... nemen. Ja. zit dat in de basis van jullie ontwerp of is dat een afterthought? Um, nee, in feite zitten dat soort dingen... Uh, juist wel in de basis van het ontwerp niet... Uh, je kunt niet helemaal uh, erop, erop afstemmen. Want als je in feite op... Uh, op iemand die slechter been is en er heel lang over doet om de oversteek te maken... als je daar, als je daar altijd regeling op zou afstemmen, ja. dan zou het heel lang duren. Ja. Uh, maar je kunt... Dus daar ga je dan eigenlijk uit van gezond verstand? Ja. ja. In feite als je groen licht hebt, dan uh, hoor je nog steeds uh, <laughs> je op te, te, te letten of het kruispunt vrij is. Dat ja, is ja. in feite de, uh, ja. de regel. Ik heb ook wel eens beelden gezien van iemand die zat dan op een fiets en dan had hij een camera opgezet. En zodra hij groen was, dan ging hij keihard rijden. En iedereen die op zijn weg kwam, ja, die, die reed hij eigenlijk van zijn sokken af. Want hij ja. zei: Ik heb groen, dus de rest doet fout. Ja, ja. De rest die ik tegenkom, doet fout. Dat, dat is niet zo. Nee, nee, dat kan altijd iets. Ja, ja, ja precies. Iets zijn. Ja, ja. Ja, ja. Dus in dus feite ja. doet hij het zelf fout en filmt, ja. filmt dat ook nog eens een keer. Een vriend hier. van mij die is wel eens keihard aangereden op een zebrapad, omdat hij vond dat hij vooraan had. Ik wil Nee, ja, ja, ja, We moeten kijken of het kan. Ja, ja, dus ja. Dat, dat, dat, dat, dat is het door nog wat samen te doen. Nou, ja. Ja. Ja, er zijn er wel, eh, als je nou een zelfrijdende auto of een zelfrijdende systeem hebt, je dus zou je ook op een gegeven moment af kunnen vragen: zijn er nog verkeerslichten nodig? Hè? Uh -huh. is er, alle, er zit behoorlijk wat inefficiëntie in, uh, in verkeerslichten, omdat wij moeten ervan uitgaan dat er nog iemand op het laatste momentje nog oversteekt. Ja. Dat weet je nooit zeker, dus we gaan er vanuit dat in die, in die laatste seconde nog iemand oversteekt. En daar ben je dus eigenlijk op aan het wachten. Ja. Maar die, vaak is die er niet en dan wacht je dus een paar seconden voor niks. Ja. Dan kun je, je voorstellen dat als je precies weet waar iedereen is, dan kun je dat efficiënter maken. Ja. En dan kun je ja. misschien op een gegeven moment ook maken dat het zonder kan. Maar dat, eh, ja, zover, zover, zover is het dan, nog. Nog lang <laughs> niet, nog, toch? Nee, nee. nee, ik heb ook wel eens van die simulaties gezien... Dat, hoe zouden kruispunt, drukke kruispunten zijn als er alleen maar zelfrijdende auto's waren... Ja. die van elkaar op de hoogte zijn. En dan racen ze zo door elkaar heen. Ze remmen een beetje af, maar dat rijdt continu ja. door. Super interessant om te zien, maar dat zijn we nog wel nog lang niet. Nee, en als je je stad zo wil inrichten... dan, uh, nee, goed, voor fietsers en voetgangers uh, ja. werken die systemen oh ja, niet zo. Het ja, is een je heel Kiki. Amerikaanse benadering natuurlijk, ja. ja. Ja, en uh, daar wordt wel heel veel van verwacht, maar dat is van, vooral door, uh, door, door techneuten. Ja. Ja. Die, die zien dat. Die ja. denken dat het, zo kunnen we het efficiënter maken, zo kunnen we het ja. nog sneller maken. Ja. Dus daar, daar moet het naartoe. Maar je, je kunt ook redeneren van dat dat zo wil je. Dat, dat gaat een ontoegankelijke stad toe, uh, opleveren voor, uh, voor andere groepen. En bovendien, we volgens mij niet zoveel over wordt nagedacht... als je allemaal self-driving cars hebt. Stel, ik, heb, wij hebben, ik met mijn familie hebben er zo één. En dan uh, neem ik de self-driving car naar mijn werk. Ja. En dan zeg ik, ga maar weer naar huis. Dan rijdt ja. hij weer naar huis, zonder iemand erin. Ja. En dan haalt hij, uh, brengt hij uh, mijn vrouw naar de werk... en daarna mijn ja. kind naar... Uh, en dan rijdt hij dus de hele tijd. Ja. En dan wordt het drukker met lege self-driving cars. Misschien wel. Ja. Nee, dat, dat, dat daar, daar hadden we, dat we ook al op. Ik, zat er, trouwens, ik dacht, als ik nou in, de kroeg, in de kroeg zit, dan kan ik prima met de auto dus terug. Hè, want die zelf e rijden. E e precies, ja Maar ik heb geen, weet ik, er is geen, je laat hem niet parkeren, maar je laat hem gewoon rondjes rijden. Dat zou kunnen. Dat ja. zou, zou kunnen doen. Ja. Dus dan ja. komen vanzelf de regels voor dat dat weer niet kan. <laughs> um, maar er worden, er worden waarschijnlijk veel meer ritten gemaakt. Maar ja. dan is het ook, stel dat je dus op een kruispunt staat en dan heb jij een, een, een, een rood licht, want het is er nog, want je zit op de fiets. Uh, en dan komt er, er komt een hele lading zelfrijdende voertuigen voorbij uh, zonder iemand erin. Ja, waar, waar, ja, waarom zou ik eigenlijk moeten wachten op een voertuig waar niemand in zit? Is dat, ja. is dat wel zo belangrijk? Ja. Of, of ben ik eigenlijk niet belangrijk mm -hmm. als ik, ja, niet ja. ik ergens naartoe? Goed punt. Ja. Ja. Ja. Dus dat is echt wel een stuk complexer dan uh, er even als een techneut ja, topisch over nadenken. Nou ja, in een uh, uh, zelfrijdende auto in de stad... We hebben heel veel systemen hier waarbij... Uh, dat heet dan een deelconflict. Je staat als auto rechtsaf, je hebt groen licht, je wil rechtsaf... en dan moet je voorrang verlenen aan de fietser die ook, uh, ja. die ook groen heeft. In een zelfrijdende auto moet, je dat, moet dat ook werken. Ja. Dus, maar die moet dan wel detecteren dat er een fietser is... Mm -hmm. Maar voor hetzelfde gaat staat iemand stil. Die zegt, ik ben iemand aan het wachten. Ja. O, ja. Kan, dat ja, gebeurt. Ja, tuurlijk, je ziet het heel vaak. Ja. Ja. Ja. Maar ik ben op iemand aan het wachten. Dan ja. moet hij zelf ja. rijden de auto dan inschatten van, ik kan het toch door of niet. Dat, dat, dat zijn heel, uh, ja, hele lastige ja. systemen. En je moet van heel veel kanten moet je het kunnen bekijken. En je ziet al, hè, aan, aan buitenlandse vrienden, als die hier langskomen, die raken helemaal in paniek van die fietspaden. Ja, het zijn ze helemaal niet gewend. Nee. Wat fietsen, dat ja. is wat ja, gevaarlijk. Ja. ja, en je moet op alles letten. Ja. ja. ja. ja, is, ja, ja. Hey, en er, van, er zijn nogal wat restricties. Hè? Dus uh, ik denk: uh, je hebt natuurlijk de, uh, wat we al noemden, de, de stedenbouwkundigen. Uh, die een stempel drukken waar je mee te maken hebt. Ja. Uh, je hebt natuurlijk te maken met. Uh, nou ja, nou, ja, be be beheer is, een, uh, is ook wel een bekende. Ja. Dus van hoeveel geld heb je ervoor over om heel de, de grond vol te leggen met die detectie? Of geavanceerde detectiesystemen? Uiteraard. Uh, ja, ja. Hittecamera's, radar. Uh, dat, dat, dat, er is van alles waarmee je verkeer ja. kan detecteren. Het heeft ook allemaal een uh, prijskaartje. Ja. Uh, dus hoeveel geld wil je erin steken? En als je in uh, New York of zo kijkt, dan zie je gewoon nog systemen die, van 30 jaar geleden. Ja. Dus daar steken ze er minder geld in. Ja. Ja. Ik wil niet zeggen dat je er... Er uh, kunnen kun nog steeds wel wat mee. Ja, ja, ja. Maar hoe ver, uh, hoe ver ga je daarin? En hoeveel wordt er eigenlijk gedetecteerd? Ontzettend veel? Of valt wel mee? Of zou je meer willen? Of? Uh, het zit nu nog... Ik vind dat er nog erg veel op autoverkeer zit. Overal liggen dus... Uh, wel lussen waarmee je... Een wachtrij van auto's kunt detecteren. En op fietsgebied... Uh, valt het nog wel een beetje... We detecteren het wel eigenlijk overal, dus het is er wel. Ten opzichte van andere landen detecteren we heel veel. Maar daar zou ik echt nog wel een verbetering in willen zien. Dat we toch net iets meer weten. Dat je er beter op kan anticiperen. Er wordt natuurlijk gigantisch veel gefietst. En steeds meer ook, toch? Ja, elk jaar neemt dat vanzelf toe. Dus waar ze in Rotterdam nog graag willen dat er nog een hoop mensen bijkomen... Qua, qua fietsen en daarin investeren. Daar hoeft Amsterdam niet zo heel veel aan te doen. Dat gaat eigenlijk wel dat gaat vanzelf. Ja, ja, ja. ja een iets een prettigere beetje. fietsstad, heb ik het idee. Of niet? Ja, nou ja bij, ja, bij gebrek aan metro's uh, ga, moet je vanzelf gaan fietsen. Dan komt ja, ja, ja, ja. <laughs> ja, op, ja. ja ik heb een tijd lang heb ik helemaal geen fiets gehad. Toen woonde ik in de pijp had ik gewoon niet nodig. Weet je, hm. trammen alle kanten op. Ja. Dat is niet echt een reden om te gaan fietsen. Ja, als je... in, in Oost, ja. Dan moet ik toch fietsen. Ik moet ja. Toch fietsen. Moet ja. het <laughs> ja, ja. Ja, uh, ja, toch okay, wel. Dus budget zijn? is natuurlijk een, een beperking. Dat heb je overal natuurlijk. Ja. Ja. ja. Aan de andere kant zijn het aanpassen van de verkeersregeling... is software. Dus als, als daar een, een collega... Uh, een dag over doet en, uh, en het wordt op straat gezet. En vervolgens hebben we dus, uh, zoals bij het Frederiksplein... hebben daar 25.000 mensen per dag uh, profijt van. Yeah. Dus je kostenbaatanalyse is vrij snel klaar. Dus dat loont wel. Yeah. Dus alleen dat je een, een aanpassing is niet altijd zo zichtbaar. Want je, je verdeelt tijd. en Je verdeelt tijd dan net op een efficiëntere manier. Yeah. Maar als je iets, uh, als je ergens een, een bordje plaatst of een, uh, een of andere een heuveltje aanpast, dan zie je, zie je iets fysieks. Ja, ja, ja. Dat zie je elke dag. Ja. Maar die, die tijd die je wint, die, die zie je niet zo snel terug. Dus wat we nu de laatste tijd uh, voor de fiets uh, meer hebben gedaan... Is, uh, is gefilmd. en Dan film je een voor- en na-situatie... en dan kun je zien, kijk, dit, dit schiet je daar nou mee op. Ja, ja, ja. En, uh, en dat publiceren dan, jullie dan ook? Daar zijn, we nou zijn we nou mee bezig, ja. Om, daar, uh, om, om, daar, uh, om dat op een, een beetje structurele manier te doen. Ja. Bij het Meester Vissenplein heb ik... Uh, daar heb ik wel een, een verbetering gemaakt. Die je ook wel, volgens mij, kan, kan voelen als je er, als je er fietst. Ja. Als je er terug ziet, dan uh, zie je echt wel duidelijk verschil. Ja, ja, ja. ja dat, uh, volgens mij is dat de enige manier om, om goed te communiceren van wat je met die verkeerslichten precies uh, ja. opschiet. En ja, en er zijn. We, er zijn nog gewoon storingen. Hè? Dus, dus het kan zijn dat je ergens heel lang staat te wachten. Denk, wat, wat, wat hebben ze hier nou gedaan? Komt die tram er heel tussendoor? Maar nee, er is een stuk, ah, oh ja. Wij weten er niet van. En, en, je, en daarom sta je hier lang te wachten. Ja, uh, en uh, soms uh, hoeft het bij iets kleins te zijn. Uh, is het een dag gerepareerd en dan uh, is het opgelost. Ja. En zo, er was in Utrecht... Daar was iets... Daar was, uh, bij een stoplicht stond er deze politie en er ging boetes uitdelen. Oh, ja, ja. Er was een enorme file ja. ontstaan van fietsers. Ja, dat is <laughs> dus, ja, ja, de langste, langste fietsfile ooit volgens mij. Ja, ja, ja. toch? Dus daar bleek eigenlijk uit dat het daar volgens mij niet goed was. Ja. Toch, daar moet je dat dan oplossen. Ja, dat wat daar precies aan de hand, ik, ik heb dat nog nooit helemaal goed teruggehoord van collega's uit Utrecht. Nee, ja, ik heb ja. Utrecht. Ik, niet. Je hebt het ook, ook altijd als, over Utrechtse stoplichten. Alsof ze daar niet willen dat we de stad in komen of zo. Ja, toch zijn de, de, de collega's in, in Utrecht zijn er dan weer wel tevreden over. Dus dat is altijd... Oké, okay, dat ja, ja, ja, ja, ja, zou ook kunnen, en, ja, ja. Zo, zo, uh, ja, ja. Ja. ja. Misschien is het dat is gewoon een, een ja. idee, hoor ja. ik, ja, ik moet trouwens met, met, met fietsfiles, want dat, uh, dat, dat is ook iets... Uh, wat is nou eigenlijk een... Uh, wat is nou een, uh, fi ja, een file is, is, een, is een hele lange wachtrij. Dat kun je zeggen. Die, uh, die, die liever niet... Die, die staat nooit graag in een wachtrij. Nee. Maar voor auto's is dat helemaal al, uh, zit het erin? Dat je, dat je een lange, dat je lange wachtrij hebt. Dan zeg je ja. niet, ik sta in de file ineens. Nee, dat is gewoon, ik sta aan de rij voor het licht. Ja, precies, ja. En op een gegeven moment wordt het groen. En dan uh, als automobilist, dan haal je dat soms niet. Ja. Dan maak je een uh, dubbele stop. Dat, ja. is, dat is ook heel vervelend. Maar ja. als, als fietser zijnde... Uh, dat je echt een dubbele, een dubbele stop maakt. dat komt Maar op een paar plekken in Amsterdam komt het voor. Ja. En eentje daarvan is bij de, bij de Treuplaan... Bij, vanaf het Amsterdamse station als je naar weesbele perzijde wil fietsen. Bij de is bij is dat. Okay. Uh, nou, daar daar, daar, daar heel, is het heel druk met fietsers op een bepaalde uh, periode. Die hebben, we, die hebben we laatst ook aangepast. Meer groen gegeven, opstelvak vergroot... Uh, maar ik zag in de voorsituatie... heb ik in de anderhalf uur tijd heb ik vier fietsers heb ik meegemaakt... die dus echt een dubbele stop maakten. Ja. Dat is heel vervelend. Ja. Maar is dat nou... In hoeverre is dat een probleem? Ja, ja, ja. En uh, als je een hele lange rij met fietsers hebt... dat had je bij het Meester Visserplein. Dat werd dan ook, werd ook een fietsfile genoemd en een groot probleem. Maar zodra het groen werd, kwam je er wel in één keer door. Ja, ja, dus, ja, ja, ja precies. Dus als, ja. Het, als je het vergelijkt met automobilisten... dan... Uh, dan wordt er van fietsers een, wordt het een ja, probleem gemaakt. De eerste, eerste verkeersautofiele was toch ook groot nieuws? Ja, ja dat zal het ook wel zijn. Dus ja. op een gegeven moment dan ja. ben, je, ben je er wel, wel aan. Ja, dus je moet, er wel, je moet er alles aan doen om, hem, om het zo snel mogelijk te laten gaan... En, ja. en het in te korten en waar je loze ruimte hebt dat, uh, dat ja. op te vullen. Maar hoe drukker het wordt, hoe vaker dat ja. gaat voorkomen, ja. Ja. Ik, ik heb zelf, ik zit in de, de, de webwereld en ik had het met, met iemand uit de Wayfinding had ik het hierover. Van, uh, dat uh, voor de webwereld zijn reclamebureaus uh, een, een grote ja, ze, ja nou, ze, een ergernis. Hè? Die bedenken af en toe. Wij ontwerpen die website wel en die komen dan met belachelijke ideeën en, waardoor het niet goed werkt. Waardoor het gewoon. Is het zo? Hè? Ja, ja dus, het ziet er fantastisch ja. uit en dus ze winnen ook allemaal prijzen mee, natuurlijk, geven ze elkaar. Maar het werkt dan niet goed. Hè? Ja. Het doel van de website is verborgen achter alle, allerlei lage bling bling en uh, interessant doenerij. Uh, zij van Wayfinding noemde architecten. ...de vijand van een goede wayfinding. Dus die willen ook dat soort dingen. Die willen ook weer dat soort... Uh, ja, eigenlijk... Uh, ...interessante dingen die eigenlijk de, de usability niet ten goede komen. Ja. Heb, je, heb jij ook dat soort... Um, ik denk dat het met het inrichting van een, van een kruispunt... Dat het, ...dat het daar wel mee uh, te maken heeft... Dus want wat wij het liefste zien uh, is een ontwerp van, uh, van het kruispunt op zo'n manier dat je, dat je niet hoeft te regelen. Want het liefst ja. regelen we niet. Ja, ja, precies. Dat zou je dan ja, misschien ja, niet zeggen, maar dat is... Uh, uh, als je naar buiten kijkt hoeveel uh, kruispunten er zijn, met het liefst regel je niet. Uh, en dus verkeerskundigen, uh, die, zien, die zien ook wel graag dat het uh, bijvoorbeeld ongelijk vloer is. Dan hoef je helemaal niet uh, met, met lampjes aan... Uh, ...aan het werk, want die verkeerslichten zeg eigenlijk maar ja, zwakte bot. Verkeerskundig gezien is het ja, ja, ja, ja. Is een beetje het laatste redmiddel uh, om er iets van te maken. Dus je zou kunnen zeggen dat, uh, dat steden, stedenbouwkundigen uh, in dat, ge, dat geval... ...die willen graag dat het op straat er mooier, net of er mooier uitziet. Ja. Maar daar, daar wordt het kruisen van stromen wordt daardoor uh, ja. uh, moeilijker gemaakt. Ja, ja, ja. Aan de andere kant is het zo dat als je alles ongelijke vloers maakt... ...je krijgt een heel, heel andere type stad... Ja. En uh, dan ga je richting uh, uh, Los Angeles ofzo, of zo. Uh, ja. ja, ja, dus, dus er ja, zitten ja, wel goede motieven. Er zitten wel betere motieven achter dan wat jij noemt met die qua bling-bling ja, ja, ja, Precies. Ja. Dan uh, dan is het dan misschien in jullie geval wetten, gekke wetten? Zitten oh, ja. die misschien in de weg? Ja, gekke. Uh, ja, wetten zitten wel in de weg, ja. Uh, en ze zijn, zijn ook weer heel handig. Dus, uh, ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Dus uh, je, je moet. Goed kijken van hoe je daar. Uh, hoe je daar toch iets. Uh, hoe je dan toch hetgene kunt halen wat je, wat je wil. Volgens mij had ik dat voorbeeld toen met die lezing ook gegeven. Je hebt natuurlijk een wet waarin staat dat, dat de ene stroom die kruist met de andere. dat die niet tegelijkertijd groen mogen hebben. Ja. Dat, is, uh, dat is een prima wet ja, trouwens. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> He, dat dat heel, heel strikt is. Het is alleen zo dat als, jou, als jouw ene stroom die je kruist. Heel, een heel eind van je vandaan is. Dan, dan kan het wel eens handig zijn om een soort van. Inloop te hebben. Ja. Dus tijdens, uh, tijdens het groen. En is dat toch eigenlijk gewoon heel erg? Uh, is dat veilig? Dat, ja. uh, dat, dat maakt het op zich nog niet, uh, nog niet onveilig. Ja, Precies. Ik, ik, dat, je liet een voorbeeld zien en sindsdien steek ik Zeker over. over door rood, want ik weet, ik zie ze gewoon aankomen van heel ver. Ja. ja, ja. ja, ja. ja ik ja. weet nu hoe het werkt. En, uh, nou, handig hè. Zo ja. tips. Ja. <lacht> <lacht> een background als je het aangeeft. Ja, en, dan, en, en dan denk je dat... Ja, die hadden al veel eerder weg kunnen rijden. Ja, dat is een inefficiëntie. En dat, dat, dat hangt met, uh, met de wet samen. En om dat te verbeteren... zijn, zijn er allemaal... Uh, ja, padenmiddelen eigenlijk om, uh, om er omheen. Uh, om, die, om dat te omzijden. Ja. Maar alles vanuit de basisgedachte... dat je, dat je een geloofwaardig uh, kruispunt... Uh, zou moeten hebben. Ja, ja, uh, uh, dat is dat in is, ja. feite je basis. Ja. En... Um... Je hebt ook nog een andere dat inderdaad, op een voorrangsweg kan je niet hmm. de fietsers dan geen voorrang Ja, nemen. dat is ook een. Ja, dat is zo super simpel oplossen op heel veel plekken. Ja, ja dat, uh, ik begrijp ook niet waarom, waarom zo'n eenvoudige oplossing niet, niet gewoon op straat kan zetten. Totdat ja. je dan spreekt met de verkeers de, de, de, de, de ruimtelijke ontwerpers. En die komen dan met het juridisch verhaal uh, aanzetten. Ja, ja. En ja, dat is eigenlijk, uh, ik denk dat dat uit de tijd is voor, uh, voor dit probleem. En, ja. en ga je dan praten met juristen of beleidsmakers? Van kunnen we daar niet wat aan doen? Kan dat niet veranderd worden? Ja, dat is, dat, dat, dat, hoe dat precies werkt, daar, daar zijn ook mensen mee bezig. Maar... Uh, daar ben ik nog steeds niet echt, echt achter. Die, die, die verkeersjurist of zo... Yes. Dat, dat, dat... Die heb je nog niet gevonden? Nee, en dit, dit, dit specifieke uh, punt, daar, daar, daar is ook niet iedereen het helemaal dan over eens hoe het, hoe het zou zijn. Dus, het, dus yeah. het staat al ergens, iemand legt het uit. Yeah. Maar daar moet je echt nog wel dieper in duiken. Ja, ja. En vaak wordt het dan opgelost met dan, dan heet het een pilot. Dan gaan we wat uitproberen. Ja, precies, ja. En dan ja. als een pilot succesvol is, dan blijft het op straat liggen. En dan verwijst iedereen ernaar. Kijk, dat werkt daar wel. Maar ja. dat maakt nog steeds niet zo dat, dit, dat het juridisch uh, is, is afgetikt. Nee, nee, nee. nee. Dus uh, dat zou natuurlijk veel fijner zijn. Want dan, ja. dan kun je er echt wat mee. Ja. En zo zijn er zijn meer, nog meerdere van dat soort uh, ja, juridische zaken... Ja, vroeger had je, dat, dan, dan, dan had je die regels dus nog niet. En, en je ziet dus in de jaren dertig konden ze wat meer freewheelen met van, ja. uh, hoe ze het zouden willen zien. En daar ontstonden natuurlijk dan weer regels uit. En ja. daar hebben we het nu mee te doen. Ja, precies. Met de die, verkeerssituatie uit de jaren ja. dertig. Hadden. Dat is die filmmaker, Orson Welts, die bekende uh, filmmaker, die liet zich in de jaren dertig door de stad, door New York vervoeren. Volgens mij was New York, het kan ook. Dat Los Angeles zijn geweest. Maar die ging per ambulance. Die hadden ambulance gekocht. Ja. En als je dan uh, van oost naar west moest stapte in die ambulance, gingen sirenes aan. En vloog je gewoon van de ene naar de andere kant. Met, met voorrang natuurlijk. Ja. En, en toen is ook uh, in de regelgeving aangegeven van dat, je, dat je als persoon niet zomaar een ambulance kan kopen. Ja. Ja. en, en overal voorrang kan krijgen. Ja. Dus, uh, dat dat, dat, dat, dat, dat, dat is nog altijd een zinnige wet, denk ik, toch? Ja, ja precies. Ja. Ja, maar die wetten komen er omdat iemand uh, ja, er ja. eerst uh, misprek van maakt. Alleen als dan eenmaal de wet er is... dan heb je er ook, je er ook weer last van als je er weer iets, uh, ja, ja, ja. iets goeds mee wil, uh, ja. wil, wil en doen. En ambulances, die krijgen denk ik ook... Uh, hulpdiensten krijgen ook voorrang, toch? Nou, dat uh, in de verkeersregeling uh, nog niet meteen. Want dan is de vraag van waar ga je ze allemaal voorrang verlenen. Dus bij een uh, brandweerkazerne... Daar zit een, een, een knop. Stoplicht, stop. ja. Ja, zit een stoplicht, toch? Ja, er zit een knop op waarmee ze de hele boel op rood kunnen zetten en zij uh, uit kunnen rukken. Ja. Dat was trouwens, de eerste lichten kwamen er in uh, 1912. In 1914 werden in Amerika de eerste keer verkeerslichten neergezet. En ja. toen is er meteen, vanwege, er zat natuurlijk dichtbij zat de, zat de brandweer. Ja. En die wilde meteen invloed op uitoefenen. Ja. Dus je, ziet het, je ja. maakt iets en meteen wil iemand ja. Ja. De invloed ja. op uitoefenen. Maar uh, uh, net als een ambulance, die kan overal naartoe rijden. Dus dan zou je het overal moeten inbouwen. En daar, is niet, uh, daar wordt dus niet dit geld in geïnvesteerd. Okay. Dan is het gewoon, dus de sirenes zijn aan en iedereen moet stoppen. Ja. Uh, ook al staan de lichten. Uh, ja, ervan. want ik zat hier laatst te kijken. Er kwam hier zo'n ambulance aanrijden En er stonden er, er staan twee verkeers... Twee rijen voor het stoplicht. En die moeten dan aan de kant. En dat is een gedoe. Terwijl je ook zou kunnen denken... Op het moment dat er een ambulance aankomt... gaat voor die ambulance uit een groene golf aan. Ja, ja dat kan ook. Toch? Ja, dat, dat kan, ja. zou kunnen. Dat zou kunnen, ja. ja. ja. Dat, is, dat, is, dat, is dus, dat is er nog niet in geïnvesteerd. Oké, okay, maar je zou dan natuurlijk... Waarschijnlijk hebben ze een routeplanner. Ja. Nou, we hebben wel met... Uh, uh, daar zijn we voor het kijken voor de, bij het uh, OLVG. Dan gaan yeah. ze via de Ruisstraat gaan ze de Wibarstraat op. Yeah. voor daar iets kunnen, kunnen betekenen. Ja. Yeah. Maar dat zit er meer aan van als de ambulance erdoor wil op elk moment van de dag, dan moeten de sirenes aan. Ja. Yeah. En uh, ja, dat maakt nog wel veel lawaai. Ja, ja, ja, <laughs> Stel dat je het ja, ja, ja, met een verkeerslicht kan oplossen, dan gaat dat ja. beter. Ja, je, dus ziet het, ja. dat je zag dat bij de, de Nederlandse bank, daar kwam dan... Uh, ik weet niet of het eens per, eens per dag... Maar uh, af en toe kwamen daar van die hele agressieve motoragenten uitgeraced. En die gingen dan de, een hele route vrijmaken voor... Ja, ja een transportje. Ja. Uh, nou, dat hoeft dus niet... Uh, want ik zeg dat voor, uh, omdat je van een ambulance niet precies weet waar die naartoe gaat... Uh, we hebben wel een. Uh, het heette vroeger de Koninginnenroute en nu dus de uh, Koningsroute. Oh, echt waar, ja. Ik denk uh, dat, maar. Dat bestaat ook al, al, uh, al decennia. Ja. Uh, dat je de lichten uh, aanpast als, de, als er dus belangrijk bezoek is. Wat okay, yeah. bijvoorbeeld naar de Dam moet en dan is er een route. En dan worden de lichten één voor één allemaal op groen gezet voor, uh, uh, voor de koning. Ja, ja precies. Yeah. En in andere steden doen ze dat door uh, dus met een agent op het op op kruispunt de boel tegen te houden. Yeah. Uh, en, en wij doen dat door de, de lichten zo te sturen. En het, je merkt het ook wel eens. Uh, dan sta je ergens dus heel erg lang te wachten. Ja, ja, ja. Uh, en dat is dan dus niet een detectiestuk of er is een tram. Nee, de koning komt langs. Ja, dus dat, dan ja, ja, moet je even ja, ja. goed kijken ja, ja, ja. waar het is. Ja. Ik was wel aan het denken dat in andere steden... als je, dus, als je dat met politieagenten doet... Dan, uh, dan weet je ook meteen, er gaat iets gebeuren. En als je ja. met de lichten doet, dan, dan, dan, dan merk je het niet zo. Ja, ja precies, ja. ja. En ik geloof dat uh, Erdogan is... Dat uh, is heel hot. Maar, ja, jaren, gel jaren geleden is hij een keer naar Amsterdam gekomen. En toen is dat systeem niet gebruikt. Toen moest het allemaal met, uh, met agenten. Dus misschien okay. dat het dan toch iets meer status geeft. Ja, dus je, uh, als er agenten zijn. Ik is weet het niet te... van, uh, ja. maar Het is ook indrukwekkend. Die komen, die komen keihard langs gereisd. En die staan er dan... Uh... Ja, maar je kunt het ook gewoon met, de, met je lichten doen. Dus. Ja, en dan heb je het ja. helemaal niet nodig. Ja, ja. En dan reizen, ze ook in één keer door. dat werkt hier echt heel goed, hoor. Dat, ja. uh, ja. Maar dat soort systemen zou je ook op zich kunnen inzetten voor hulpdiensten. Maar dat gebeurt nog niet. Ja, dat, voor die, die, dus die Koningsroute, dat zijn een aantal vaste routes. Zijn dat. En dan moet er ook iemand bij zitten die dat van de ene en naar de andere schakelt. Okay, ja. Dus dat gaat niet geautomatiseerd. Nee. Uh, en daar had je eerder verkeersagenten voor. En die, uh, die hielden dan telefonisch contact. En die wisten precies op welk moment ze dan het kruispunt vrij moesten hebben. Ja. Zodat je zo uh, met zo min mogelijk schade eigenlijk ontendoor uh, ja, Oké, okay. gaaf. Vind Toch? Ja, ja, ja, ik vind het, ik vind, vind het echt super gaaf. Ja. Uh, ja. hey, en voor andere dingen, dus nu hadden we het over, laten we zeggen, efficiëntie van, uh, um, uh, van hulpdiensten. Heb je ook wel eens nagedacht over bijvoorbeeld iets als de, de pakketbezorging? Zou dat soort dingen efficiënter zijn? De kennis je bent, die jij ja. hebt, zou die niet ook super nuttig kunnen zijn voor. Ja, dan zou je moeten weten van uh, op welk kruispunt je vertraging oploopt, omdat je daarmee je routes kunt... Uh, Bijvoorbeeld, Ik ja. denk dan dat je... Toch? Ja, <laughs> ja. ik weet het niet. Ja. jij hebt natuurlijk allemaal inzichten in nou ja, hoe het dat een keer werkt. Het is nog... Uh, zover is qua informatievoorziening uh, uh, nog niet. Dus we zijn wel bezig met... Uh, dat, dat is wel een test... Uh, om, om vanuit, je, vanuit je verkeerslicht informatie eruit te halen over wachttijden. Een feit om de, de informatie uit de verkeersregeling... weer om te vormen naar informatie voor verkeer. En dan wordt het, het eigenlijk een loop. Dus je detecteert verkeer, je verkeersregeling re reageert erop. Ja. Die informatie gaat weer terug de verkeersstroom in. En je gaat ja. die verkeersstroom weer op reageren. Ja, dus. ja, ja. Maar in feite gebeurt dat al met uh, wat, uh, wat Google of TomTom Tom buiten meet. Precies. Ja. Die, doet dat. Die, die geeft doet ook dat al wat de vertraging ja. is. Ja. Maar je kunt daar met je verkeersregeling zou ook op kunnen... Ja. kunnen sturen. Maar ik weet ook niet of dat... of, of, of bepaalde routes... of die... Uh, ja, ik denk dat die eerder daarop worden afgestemd. Dus Eigenlijk, wat, ja, wat Google doet... die meet van wat het, wat het verkeer qua vertraging heeft. Als gevolg van die verkeersregelingen natuurlijk. Ja, ja. En op die manier wordt het eigenlijk alweer Precies, t, uh, weer, ja. Weer terug, uh, teruggestuurd. Ja. ja. Ik heb het met uh, Waze. Dat is zo'n andere routeplanner. Die gebruikt ik wel eens. Die stuurt me af en toe de vreemdste kant op. Oh, ja, ja maar dat is op dat moment blijkbaar de snelste route. Ja, ja ik denk dat die systemen nog wel, nog wel gaan verbeteren. Ja, dat, ja, ik heb ook wel eens ja. gruwelijk ja. vastgestaan ja. Maar, in Antwerpen. Ja. Verschrikkelijk. Maar, ja, het mooie is natuurlijk wel, als je je verkeersregeling daar ook weer mee kan voeden... dat je weet, van als het, als het verkeer allemaal omrijdt via een bepaalde route... dat je dat eigenlijk al weet voordat het een uh, probleem is. Ja. Dat is dan ook van die gekke slimmigheden. Ik weet niet meer welke bezorgdienst, maar zo'n Amerikaans in elk geval... Die... In elk geval in Amerika slaan die geloof ik alleen maar rechtsaf. Dus de routes... Nou oh ja, ja, dat is altijd het snelste, ja, ja. Altijd alleen maar rechtsaf. Ja. Dus die rijden liever een rondje dan dat ze... Dus ja. liever drie kwart rond dan dat ze naar links afslaan. Ja, omdat dat dan te lang zou duren. Ja. ja, en ik kan me voorstellen dat het in Nederland niet zo goed zou werken... want hier heb je fietsers. Ja, ja. ja. ja we hebben ook te weinig uh, gritten eigenlijk, ja. Ja, zit <laughs> dus ja, ja, ja. je ja. ja. <laughs> natuurlijk in Amerika ja. dus, dat geert. Als je grit hebt, dan... Uh, ja. Dan, dan kunnen dat soort ja. dingen maken. Maar dat, ja, Echt, die innovaties om... Uh, dat hoor je dan ook, hè, van, van dat er slimmer groen, of, uh, of, of eerder of meer groen enzovoort. Maar uiteindelijk heb je... We kunnen er nooit groen bij fantaseren. We kunnen geen tijd bij fantaseren. Hè. Dus, dat, dat is eerder ook al eens gezegd. Hè. Er zitten 60 seconden zit er in een minuut. En je kunt wel willen dat we er negatief van maken, maar dat gaat nog niet gebeuren. Ik heb het wel eens met, met collega's, studenten. Toen ik zelf nog student was, ik, stonden we op het punt om te experimenteren met de 30-urige dag. Om zelf een 30-urige dag te gaan leven. En dus de 24-urige dag te negeren. En dan dus tien uur te slapen, tien uur te werken, tien uur te feesten. Dat was het idee. Ja, ja. En had je dan hoeveel dagen in de week had je dan? Want dat, uh, ja, ja zou precies. Zijn. We zouden ja. dat gaan proberen. Maar helaas hebben we het nooit gedaan, want het is echt een leuk idee. Ja, ja, ja. ja ik dacht, je kunt ook een, uh, je werkdag afstemmen op het licht. Hè? Dat je, of de, de tijd afstemmen op het licht. Ja. Dat is gewoon altijd twaalf uur licht dus en twaalf uur donker. En dat, en dat, dat is, is seizoenen mee gek. gaat. Hè? Nee, nee. Dat was recentelijk, sinds 100 jaar of zo. Na iets langer misschien. Ja. Maar dat ja. was op zich wel hoe mensen leefden natuurlijk. Het werd donker. Ja, Daar kan je niet zoveel meer. Ja. Toch? Ja. Je slapen. Ja. En nu is het zomer, wat, weet ik weet niet of je een voorstander van bent. <laughs> ja, ja. En andere ja. dingen, zoals de, de ultieme groenlichtroute voor fietsers. zouden groene golf. Kan dat voor fietsers? Ja, ja, ja we hebben straat is een groene golf uh, voor fietsers. Okay. Dus het, uh, dat bestaat wel. En in, uh, dat is wat ik heb, uh, heb gevonden... Is dat in de jaren 40 hadden, uh, hadden ze een groene golf op de Overtoon voor fietsers. Oké. Okay. Uh, dus, dat, dat, uh, dus dat kan allemaal wel. Maar uh, is, wel... Nou, het is vaak een afweging... omdat je hecht nog veel waarde aan uh, die uh, openbare vervoerprioriteit... en zolang dat is, zolang dat dus qua beleid heel Belangrijk wordt gevonden, ja, ja. ja dan heb je dat, dat. is gewoon een restrictie. Is dat maar het zou best ja. wel kunnen dat, dat op den duur, doordat de fietsers zo, dat het zoveel meer fietsers zijn, zou dat op den duur niet haalbaar kunnen. Zou dat ja. kunnen veranderen? Ja, dat zou kunnen, ja. ja in ja. feite, als je als dus verkeersstromen veranderen eh, of als beleid verandert, dan veranderen onze verkeerslichting gewoon mee. Het dus, is in feite reactief. Ja, ja, ja. ja. ja. En, eh, ik kan me voorstellen dat een groene golf voor fietsers wat lastiger is... want daar heb je niet een vaste snelheid. Nee. En uh, ik heb toen dat op de Raaduwstraat was gelukt... toen, uh, toen kwam meteen de vraag van waar kan het nog meer? En dan kijk je, in Amsterdam heb je uh, 380 uh, kruispunten met de verkeerslichten... dus er moet wel ergens iets te vinden zijn. Uh, en dan ga je, ga je wegstrepen en natuurlijk de lichten waar geen er dus überhaupt geen fietsers zijn. Die kruispunten, die kunnen, die kunnen eraf. Ja, ja, ja. Uh, en dan ging het over OV-prioriteit. Nou, die, die gingen er ook af. Dan heb je nog uh, dat de afstanden heel lang zijn. Ja. En dan gaan dat gaat het uh, dan, dan gaat je, ja, je peloton uit elkaar, inderdaad. Dus die zijn dan ook weg. Ja. Uh, en dan, dan hou je eigenlijk helemaal niks meer over. Nee. Nee. Nee, of, je, of je bent ergens, want dat kan ook. Dan moet je allemaal verkeerslichten gaan plaatsen. <coughs> zodat je een groene golf kan krijgen, maar als ik haal ze dan gewoon weg, dan ja. heb je altijd een groene golf. Ja. Ja, ja, ja. Eh, oh ja. ja. ja. Je moet een groene golf maken, maar dan moet een verkeerslicht gaan plaatsen. Ja, ja, ja, ja. Oh, dat dat, dat, dat, dat, dat is dan de verkeerde kant op. Ja, ja, ja. ja. Oh, dat, ja, ja. ja. Nee, dus verkeerslichten weghalen, dat uh, werkt dan dat, uh, het beste. Dat, dat, ge, dat willen we ook graag. Maar, ja. dat, we, dat is eigenlijk het doel, toch? Geen verkeerslicht. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ultieme doel. Ja, en dat iedereen nog steeds veilig kan oversteken ja, en kan doorstromen. Dus dat ja, is natuurlijk het dat is heel eraan. goed gelukt bij de... Ja, Alexander Plein. Ja, ja. Ja, ja. ja, en daar kwamen we dus... Dit was een test, hè. We zetten ze uit en, uh, en dan gaan we filmen wat er, uh, wat er gebeurt. Ja. En dan zag je dus... Uh, eerst maakte 40% van de fietsers maakte een stop. Ja. Moest uh, moesten wachten voor het licht of vanwege, vanwege iemand anders. Uh, en dan staan ze uit en dan maakt nog steeds 20% de stop. Dus omdat je toch... Je moet toch voorrang verlenen aan de ander. Ja. Uh, en het is allemaal vrij krap in, ja. de, in het profiel. Dus de volgende stap is het profiel aanpassen. En dan maak je het weer net weer een stap, stap beter. Ja. Maar we kwamen er ook achter dat ja, als dat je... Er zit ook inderdaad een paar vele hobbeltjes in de weg. Blokjes. Ja. Ja, ja. ja. ja, want als je... Er is ook een enquête gedaan en dan... Uh, dat was wel mooi, want dan... Eerst stonden de licht natuurlijk aan, daarna stonden ze uit. Dan werd er ook gevraagd van, ja, wat, wat vinden jullie er nou van? En er waren ook al mensen die het niet door hadden. Oh ja? Ja. Dus die, ik weet niet, die reden dan eerst door rood. Of die oh ja. hebben daarna... Die, die hadden trouwens ook, die stopten gewoon terwijl de lichten uitstonden Puur uit gewoonte. Ja. Dus, uh, dat is heel bijzonder. Ja, ik heb ook wel eens voor een oranje knipperend licht stilgestaan. S'nachts. Yes. Omdat hij altijd op rood staat. Ja. Ja, ja maar ik heb je toch dat, dat fragment toen laten zien met die, uh, met die lezing van dat, uh, dat er een mevrouw was. Die ging bij, bij het groene licht, ging ze alsnog gewoon stoppen en dan bij het paadje drukken. Ja, ja, ja. ja. ja en ze ja, heeft gewoon een hele uh, Ja, dat je, je wel met je hoofd ergens anders, toch? Ja, ja, ja dat ja, kan dat ook dat is, inderdaad, Ja. ja. En doe je daar veel mee met, met, met, met uh, uh, hoe heet het? Uh, deelnemers, participatie, vragen aan mensen... van hey, hoe zouden jullie dit oplossen? Nou, niet, zo, niet zo veel dus eigenlijk, omdat, het, het, omdat die, uh, de club mensen die zich mee bezig is, is, is, is voornamelijk technisch eigenlijk. Je, ja. En je ziet van hoe dat ervaren wordt. Uh, het, het gaat wel meer die kant op nu. Ja, okay. dus, uh, dat is wel fijn. Ja. Want ik denk ook dat je als, als techneut wil, je, is het voor jou al beter als het twee seconden sneller gaat, bijvoorbeeld. Dan zijn ja. we heel blij. Ja. Ja. Maar op straat zijn mensen, eh, pl, pl, pl, pl, pl, merken het niet. Ze hebben een hele andere behoefte. Ja, of we hebben gewoon behoefte aan dat supervervelende, euh, waar je die andere fietser tegenkomt die je dan voorrang moet geven. Ja. Dat is heel irritant. Ja. En dat is iets wat wij uh, heel lastig kunnen oplossen, want het, om, om, met, met verkeerslichten maakt dat de boel alleen maar inefficiënter. Maar misschien is dat is dat wel uh, uiteindelijk het, hetgene wat we moeten doen. Dan ja, maken we het inefficiënter. Ja. Maar iedereen wordt wel wat, uh, wat blijer van. Ja. Precies, hè? Dat, dat zijn natuurlijk dingen die je door, door te vragen ook aan mensen, kom je achter dingen die je ja vanuit het bureau niet, uh, niet weet <laughs> toch ja. Nee, ja. misschien willen ze wel vinden ze wachten helemaal niet erg maar is wachten gewoon ontzettend saai en willen ze leuke dingen ja. tijdens het wachten ja je hebt dus <laughs> die, die, die afteller had je uh, uh, uh, of die ja. heb je nog steeds ja. en die wordt enorm goed gewa gewaardeerd ja. en uh, soms doet hij hele rare dingen zeggen ze dan om dan te zeggen wat wat, wat wat gebeurt hier nou dan is het opeens is het groen ja. en dan uh, ja wij, wij hebben dan een. ...plekje weten te vinden in de verkeersregeling... ...dat je je eerder groen kunnen geven. En dan ja. willen we je ja, niet op laten wachten. Ja, uh... Dus dan hop, dan komt dat er in één keer in. Uh, maar dat, omdat er cijfertjes bij zitten... ...dan heb je een hoop mensen die zeggen... ...ja, dit zijn geen hele secondes. En die vinden dat dan heel storend. En ik denk altijd, ja. Moeten we, ah, dat, moeten... zijn ook, dat zijn diezelfde techneuten. Dat zijn diezelfde die techneuten, daar niet, ja. ja die, kunnen daar, die kunnen daar niet tegen. Dit klopt niet. Ja, ja. Dus ja. Ik, ik heb wel eens gedacht, eigenlijk moet je een soort wacht. Die staat te wachten en dat er een mop wordt verteld. Ja, ja, ja precies. En die mop kun je zo lang maken als dat je wil. Als, als voor het geval er een tram nog tussendoor komt. Of zo kort maken als je wil. Maar die kloe komt altijd pas bij, net voordat het groen wordt. Ja. En dan laat je iedereen staan tot het laatste moment. Ja. Oh, dat is echt... Uh, kun je, je dat niet een keertje proberen? Is toch ja, ik heb er nog niemand warm voor gekregen, geloof ik. Nou, Want mensen worden altijd weglachen. Dus dat, maar technisch gezien is het natuurlijk maar helemaal niet moeilijk. Dat, misschien dat studenten van ons dat willen. Het ja. is echt ik vind ja. een goed idee. Maar in feite kun je... We weten wat de tijd uh, ongeveer ja. is. Je, we hebben alleen een goede mopperverteller nodig. Of nou, uh, verhalen. Het ja. kunnen kun moppen of andere verhalen. Als de clou, over de omgeving. Je kan het verbinden natuurlijk aan de stad. Dus de kloem maar op het eind komt. In ja, de ja, tijd, ja, he. ja, ja, ja. Ja ja. Ja, ja, ja, dat klopt. Maar ja. met, met die cijfertjes zien we wel van de mensen kijken naar dat cijfertje... en op een gegeven moment dan weten ze van het wordt groen. Ja. Maar we, we willen toch hebben dat ze, dat ze om zich heen kijken... en uh, dat ze nog zien dat die ambulance er toch nog aankomt uh, als ja, ja, ja. ja. ja. dus je net groen krijgt. Dus dat moet je voor elkaar krijgen. Misschien het ook kan dat ook wel, wel met een verhaal. Maar... Ja, ja, precies. Je ja. had het ook over... Was, had je niet een, een route uitgezocht van oost naar west? ja. Zonder ja. stoplichten, route ja. of zo? Ja, eentje met en eentje zonder. Eentje waarbij je echt de uh, works, dan kom je ah. alles tegen zo'n beetje. <laughs> okay, ja. En eentje dat je uh, zonder lichten rijdt van, uh, van Flevopark ongeveer tot aan... Uh, uh, weet je wel weer, de in West. Uh, Slotenplas. ja. Oké, okay. ja. ja. ja, de wow. ja. Dat, dat, dat kan. En de vraag is dus, wat, is, wat gaat sneller? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja dat, dat hebben we nog niet uitgetest. Maar nee, nou, zoals over studenten heb ik geen Goede fietsroutes. Ik ben er ook altijd wel in, in geïnteresseerd. Nou ja, sowieso minder, uh, minder stoplichten vind ik altijd wel interessant. Uh, dat soort ja. fietsroutes. Ja, maar dan hobbel je wel uh, overal tussendoor. Ja. En op een gegeven moment is dan de vraag: van, ga, ik, ga, ik, ga ik daarvoor? Of heb ik mij niet het relaxte ja. fietspad en dan af en toe. Uh, ja. Sta ik stil? Ja, ja precies. Ja. Ik weet trouwens ook, van iemand die dan... Uh, die wilde een sigaret opsteken op de fiets... en dat die dacht, dan wacht ik even bij het, bij het volgende licht. Maar dan staat er mensen alles op groen. Ja. <laughs> dan is het, uh, in één keer overal door. Ja, ja, ja. Ja, mooi. Hey, en uh, uh, ik kreeg ook wel vragen van mensen... die hadden het over hele uh, specifieke verkeersplekken... Ja, ja. Uh, en uh, daar ging het dan over uh, spookrijd, spookrijdende fietsers ja die kamikaze fietsers uh, ja. ja en ik denk ja. dat het op de, bijvoorbeeld ja de de Berlagebrug zat, toch ja daar weet ik wel dat ik daar ga ik ook wel eens over de stoep ja want dan wil ik helemaal niet al die ja. vier of hoeveel, dan moet ik volgens mij vier stoep uh, liggen ja klopt ja uh, en daar heb ik dan geen zin in nee dus dan uh, zie ik wel, uh, uh, ik kan hier de voetgangers zijn groen, dan ga ik gewoon oversteken en dan fiets ik... Tegen de richting in op dat ja. superkleine fietspad met duizenden ja, dat, fietsers. Precies, in ja. dat hele smalle stoepje. Of je fietst over de stoep, en ja. dan kom je mij tegen met mijn kinderen. Nou ja, <laughs> bijvoorbeeld. Ik, ja, precies, ja. nou ja, en, en, ja. Ik heb zoiets... En dan, dan fiets ik rustig en dan uh, ja, nou, dat kan best. Maar mensen winden zich daar blijkbaar over op. Dat ja. snap ik ook. Uh, er bestaat zoiets... Als paving uh, the cow paths of uh, olifantenpaadjes. Ja. omdat je die gaat. Uh, dit, dit, zijn men, dit doen mensen. En je kan ze boetes geven, maar je kan ook zeggen, of je kan hekken plaatsen, ja. of dat soort dingen. En je kan ook zeggen, we gaan dit gewoon faciliteren. Ja, ja. En, en de ene kant hebben we dat bij dat kruispunt bij de Beerlagebrug uh, ook gedaan. Dat ging het over heel veel mensen voor link, die linksafbeweging maakte. dat hebben we het vak vergroot. Ja. Um, maar over de tegen de richting inrijden van de fietspad... Dan is het, dat is wel heel erg lastig. Want dan, dan heb je echt ruimte nodig... om een fietspad in twee richtingen te kunnen maken. Ja, ja, precies, ja. En op een gegeven moment moet je ook wel denken... van, ja, hoeveel tijd kost het je nou om inderdaad die vier lichten te doen? Mm -hmm. Of dan tegen de richting in te rijden met alle... Nou ja, ja, het gekke de, de, is... Het, ik, ik zat ook te om, kijken naar die reacties van sommige mensen bij stoplichten. Die zeiden... ik moest wel... Twee minuten wachten. Is ja, het echt maar zo kort. Oh, is ja, ja. Uh, nou, dan is het vaak het... Is het, dat is trouwens de helft, hoor. Dat is de uh, ja. wat twee minuten voelt is vaak één minuut. Je maar, maar, maar, ff, ff, ja, het bijzondere ja. is natuurlijk dat als automobilist dan, dan wil je ook wel eens een keer uh, dat olifantenpaadje uh, ja, ja, ja, pakken. Ja, ja. Uh, en dan is het dat is nou dan om, om om tegen de richting... Ja, om even over een fietspad te rijden, ja. Ja, ja. Dat, uh, dat, is, dat is super asociaal. Maar als fietser is dat, is dat meer geaccepteerd. Omdat de fietser zit een beetje tussen de automobilist en de voetganger in. Die is ja. gewoon flexibeler. Ja. Kan makkelijker... Uh, maar ik denk eerlijk gezegd dat als je, als je tegen de richting in fietst, of over, uh, over de stoep fietst... Uh, ja, dat, dat gaat nog steeds uh, gebeuren. En in feite moet je er, uh, moet je er een boete van krijgen... Uh, van meneer Agents, die dat. Die dan, nou ja. Maar ik denk dat je instelling moet zijn dat je. dat je ook als je, als je daar bent, dat je ook gedraagt als, als degene die er niet hoort te zijn. Of die het niet, niet helemaal netjes doet. Ja. Maar soms zie je ook dat dat, dat er niet is ja, ja, ja, ja, qua gedrag. Ja, ja, ja, ja. Dus dat je van je sokken wordt gereden van iemand die tegen de richting is. en dan, in, in dan ook een uitgescholden. Ja, ja nee, nee. ik denk niet dat, het, dat, zijn nooit, dat zijn nooit veel mensen. Nee. Maar die, uh, die, krijgen, want die krijgen dagelijks een hoop naast zich toe, neem ik aan. Ja. Maar die olifantenpaadjes, plafijen jullie die? Als het als ja. kan? Dat is, dat is waar we met de fietsers nu wel meer mee bezig zijn. Dat is bij het Meester en bij, uh, bij, de, bij de oostkant van de Berlagerbrug... is dat al gelukt. Voor het Nassauplein uh, gebeurt dat. Ja. En dan ga je echt kijken van hoe, hoe gedragen mensen zich en, en van hoe kunnen we er nou, uh, hoe kunnen die olifantenpaaltjes er nou beter inzetten. Ja. En soms wordt ook gezegd maak nou een linksaf voor de, voor de fietser over heel het kruispunt. Maar dat kan dan bijvoorbeeld weer heel, heel veel tijd kosten. Ja. En dan sta je weer zo lang te wachten dat mensen weer andere olifantenpaaltjes gaan zoeken. Nee, maar daar moet, je, daar moet je juist naar kijken. Ja, ja, ja, Wij vallen zo'n brug zijn. natuurlijk. Er zijn niet heel veel bruggen die Amstel over... En dan, ja? zijn ook helemaal niet breed. Het is ook ja. niet iets wat je eventjes nou. aanpast, toch? nee, nee, het, nee het, niet, het, niet Eigenlijk zijn de het eigenlijk. Zijn de drukste, uh, die twee bruggen, Nieuwe Amstelbrug en de Berlagebrug. Dat zijn dus een beetje de drukste fietspunten van Amsterdam. Ja. Dat geeft eigenlijk meer aan van dat je nog, je hebt gewoon nog een fietsbrug hebt. Ja, ja, ja Om er eentje tussenin te zitten. Ja, denk ik wel, ja. ja. En, uh, want nu zitten wij, proberen wij dus met de verkeersregeling secondes te winnen. Of je probeert met heuveltjes het dus allemaal nog net iets beter te maken. Ja. En uiteindelijk dan, dan loop je ergens tegenaan. Dan, ja, ja, ja, ja. dan moet je een stap maken om het uh, ja. groter te maken. Ja. Hey, zijn er nog andere steden waar je naar kijkt waarvan je denkt van oh, daar, daar doen ze het goed? Ja, dat, nou, dat moet ik wel iets doen eigenlijk aan het stand. Net alsof je niet. zelf. Ja, ja, ik ja. Kan het Amsterdam gewoon voorloop Nee, ik, dus, omdat ik nu heel veel over Rotterdam heb gezegd, we zijn ja. dinsdag naar Rotterdam geweest en het ging over die, die doorstroming fiets. Ja. En dan, daar, hoor je, daar doen ze gewoon hetzelfde, alleen hebben ze nog niet die aantallen fietsers, maar ze zijn wel met hetzelfde bezig. Ja. En dezelfde technieken en uh, ik denk dat in heel Nederland uh, dat dit soort dingen worden gedaan. Ja. Maar binnenkort hebben we dan een overleg met uh, of bij de Uva uh, komen er mensen uit uh, uh, Litouwen en Slovenië. Ik ben heel benieuwd. Ik denk dan dat wij zijn die proberen problemen op te lossen of dingen anders in te richten, waarvan ik verwacht dat zij nog helemaal niet zo ver zijn. Okay. Dat zij dat qua verkeerssystemen nog niet hebben. En als je naar Amerika gaat of naar Ierland of naar Spanje, dan zie je qua verkeerslichten dat dat loopt, uh, dat loopt decennia achter. Okay. Op, op, wat wij, op wat wij doen. Ja. En dan niet bij Amsterdam, maar bij Nederland. Ja, ja. ja, ja. Oké, okay, dus in Nederland zeg maar een koploper hierin. In ja, goed, dus zit ook ja. een koprolloper in regeltjes. Ook ja, ja. ja toch? En daar ja. voelt dit ja. misschien wel ja. uit. Ja. Ja. Of misschien zijn we een koploper in regeltjes om het altijd met die verkeersregelingen ja. zo. <laughs> <laughs> dat iedereen, toen hij stond te wachten, dacht ik dat een ringeltje heeft verzonnen. Een kip in het ei, ja, ja, ja, ja. precies, ja. Ja, ja, ja. Maar het is een uh, feit omdat we er al heel lang mee, uh, mee bezig zijn, ja. Ja, da daarom, daarom gebeurt dat in Nederland. Uh. Ja. En landen die er net mee beginnen, die, ja, die kijken er anders tegenaan. Ja. Uh, er zijn nog wel heel veel vragen. Ik heb er nog ja. eentje. En dat is, ik vraag me altijd af waarom mensen dingen zijn gaan maken... en bijvoorbeeld niet jurist zijn geworden of zo. En uh, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Weet jij je, weet je van jezelf nog waarom je dingen maakt of ontwerpt? en niet? Ja, omdat het, is, omdat het leuk is om dingen te maken. Ja, altijd leuk gevonden. Ja. Ja. ja, en uh, dat werkt voor zeg maar, de meeste in de... Van het beroep wat ik doe, dan, uh, het zijn echte uh, techneuten of uh, verkeerskundigen. Met, kan vanuit verschillende kanten komen kom waar binnenwaaien binnen ja. eigenlijk. Uh, of mensen rollen er uh, echt in. En wat uh, voor uh, het, heb je zelf? Ik ben uh, civiele techniek. Okay. Uh, uh, dan heb ik dan dus verkeerskant. Maar het, het verkeer regelen. De universiteit de Enschede, uh, dat, is, dat is één dagje en uh, dan is het klaar. Dat is niet zo... Uh, dat is niet zo ja, ja. Niet zo belangrijk, nee. denk dan. Alleen als je dan in Amsterdam verkeer gaat regelen, dan wordt het mensen heel leuk. Ja. Dus, dus dit, ditzelfde doen in, uh, in kleine gemeentes, dat is, uh, dat is niet zo heel veel aan, nee, Daar Nee, nee, nee. Dan, dan daar heb je ook een, een generator voor, hè, die, die, die genereert in één keer een verkeersregeling. Komt gewoon een standaard ding uit. van uit... Natuurlijk, ja toch. Ja, ja. ja. maar als je, als, je dan hier, als je hier bezig bent, dan, dan blijkt dat er mensen allemaal verschillende wensen zijn die heel erg belangrijk... Uh, gemaakt worden of zijn. Ja, dat is echt ja. design. Ja, ja, ja. En dan, uh, dan is L geen enkel kruispunt dus hetzelfde. Behalve dan die ene uitzondering op Eiburg... waar twee kruispunten wel hetzelfde zijn. Ja, dus dan, dan ja, klopt het ook. Ja, ja, ja. Um, ja de, um, dus daar, daar is heel veel aan te vinden. Plus, als je stad verandert... dus nu dat je er heel veel fietsers bij krijgt... dan moet je dus ook allemaal verkeersregelingen gaan aanpassen. Want ja, dat, is, dat is een reactief uh, ding. Of ontwerpen veranderen. Ja. En, uh, dus die adviseringen zijn dus heel leuk. Um, maar de, dus iets maken en in dit geval is het, dus, is het een puzzel oplossen, dat is gewoon mooi. Ja, ja, ja, ja. Ik merk wel van dat als, als we eenmaal iets hebben gemaakt en het werkt, dan is het ook klaar. En nu naar het volgende. Dus we zijn vooral geïnteresseerd in het, uh, in het maken daarvan. Ja, ja. Ja, ja, ja. En, dat, dat en niet zozeer in het daarna nog optimaliseren ja. of zo? Ja, dan, dat, blijft, dat blijft wel een beetje liggen totdat het, uh, het echt een probleem is. ja. Okay. En jullie hebben vooral ja. van dit soort techneuten in dienst? Of jullie, eh, beginnen jullie steeds meer ook designers bijvoorbeeld uh, uh, aan boord te krijgen... die meer dus naar die menselijke kant kijken, naar, uh, naar de beleving? Dat zit er nog niet zo in, nee. Nee, nee. Okay. nee het, het, het, Dat is wat ik zei, dat dus zit meer naar de technische kant. Maar uh, ik denk in vergelijking met uh, andere bureaus of... Uh, uh, dat, dat wij veel, toch wel meer kijken naar van hoe, het, uh, hoe het wordt opgepakt. Ja. En dat heeft ook te maken omdat je met uh, ruimtelijke ontwerpers uh, op één verdieping zit. Okay, met stedenbouwers, yeah. dat je ook weet waarom iets, uh, ja, uh, uh, waarom iets op een bepaalde manier is ingericht... Uh, en omdat je er uh, dichter op zit. Dus je zit heel dicht op, op je werk. Dus als je, er, als je voorbij fietst en denkt. Ik, ik stop ook voor elk licht. Omdat als ik dan heel lang moet wachten, dan denk ik, waarom is dit nou weer zo? Uh, yeah. Vooral ook omdat je dan een collega kan aanspreken. Heb jij dit gemaakt? En, uh, uh, yeah. wat, wat, was je precies, wat had je precies bedacht? Uh, uh, yeah. Dus nee, je dat, dat staat het feit dat natuurlijk zelf ook. Hè? Dat ja. Is, ja, je leeft in je ontwerp. Ja. Dat is natuurlijk ook zo. Ja, en als je er ja. op afstand van zit, dan wordt er, dat zie je heel vaak door het land er wordt iets gemaakt en dat is twintig jaar lang hetzelfde. Ja. Dat is zonde, is dat. Ja. Je, je, moet het met, uh, je moet het echt wel uh, up-to-date houden. Ja, ja het is natuurlijk super dynamisch. Het verandert enorm. Je stad is niet te vergelijken nee. met tien jaar geleden, nee. en met twintig jaar ja. geleden. Nee. Nee. nee, inderdaad. Ja, en. en uh, alle vragen, specifieke kruispunten gerelateerde vragen kan ik niet allemaal. Nee, nee, nee, nee, nee. Hier <laughs> ik, heb zo, ik heb ze iets, iets anders ge, uh, geprobeerd te, <laughs> te, te, te vragen. Te ja, dat komt ook soms. Dan, weet ik het, dan je, voor iemand: dan is er een Twitter-bericht. Ik sta hier heel lang te wachten. Of zo. Ja, dan dan kunnen, we, ja. kunnen we niet heel veel mee. Nee, nee. nee. nee dus dat nee. moet echt wel specifieker zijn. En soms kijk je heel specifiek. Uh, uh, die klachten komen bij beheer komen, komen die binnen. Uh, Komt er heel specifiek, ik sta daar en daar, sta ik te heel lang te wachten en ik heb het idee dat er iets niet klopt. Ja. En dan wordt het onderzocht, blijkt iets met detectie te zijn en dus het is opgelost. Ja, precies, ja. Ik las laatst ook een hele mooie over de stoplicht in Dresden, wat al 28 jaar op rood staat. Ah. <laughs> Echt waar? Letterlijk? Ja. ja? En dat heb ik gemist. Okay. Ja, dat is echt een prachtig bericht. Ik zal het even meenemen. Maar er mee... is, is gewoon niemand gekomen in die 28 jaar? Of... Nee, dat verkeer, dat, dat stoplicht moet op rood staan. vanwege iets in de wet. Huh? En het dus verkeer naar rechts mag afslaan. Er dus staat een groene pijl naar rechts, maar je mag daar niet recht door. Dus staat er 28 jaar op rood. Maar wat ik het mooiste vond was dat in het onderhoud. dus dat stoplicht wordt onderhouden. Ja. worden ook de groene en het en je stoplicht elke keer vervangen. vervangen? <laughs> ja. Terwijl die nog nooit aan hebben gezien. Ja. Ja. Ja. ja, maar er ligt altijd een brood. Nee, dat ja. komt er bij ons niet dat door. Dat het uh, bizarre dingen nee. zijn hier niet. Nee, er is, ja, is ook een... Uh, er is een aparte commissie voor... of een, een, een de werkgroep heet het dan. Er zitten allemaal verschillende mensen in... en uh, als je een plannetje hebt met verkeerslichten, dan komt het daar langs. Okay. En... Uh, die, die houden dit soort dingen tegen. Want dit ja. is echt, dat is, dat is echt flauwekul. Ja, uh, ja. ja, precies. Nou ja, goed. Het staat in de wet, dus dan moet dat. Ja, maar dan moet je het anders inrichten. Dan, dan, ja, ja. ja, ja, ja. Nou, dat moet een heel goed. uitzonderlijk geval zijn. Ja, ja, ja, precies. Nou ja, goed. Het is ook een heel uitzonderlijk... <lacht> volgens mij, ja. Ja. Als, niemand, uh, als er toch niemand dan rechtdoor gaat... want het staat het brood. Ja, dan, ja. Maar dan kunnen we je overal al plaatsen. Hey, en die data die er allemaal gegenereerd wordt... Hè, uit al die uh, sensoren die er zijn... is die openbaar, weet je dat? Of wie, wie nee, kan Nee, die is, die is niet, zo, uh, niet op die manier ontsloten, nee. En het zit natuurlijk ook wel heel specifiek in elkaar. Ja. Dat is ook de vraag van precies van wat, je daarmee, uh, wat je er zo mee kan. Nou, dat kan wel een of ander zinnen. Ja, ja, maar ja. Wat je, of je, de, je moet het ook kunnen lezen. Dus het moet ook leesbare ah, okay, ja, uh, data zijn. Ja, ja. Um, niet, alles wordt ook, uh, niet alles wordt opgeslagen Dus meeste, bijvoorbeeld we meten verkeer met detectielussen En dat komt binnen bij de verkeersregeling maar dat, dat is nog iets, En die reageert er meteen op ja. Maar dat is nog iets anders dan elk pulsje opslaan ja, ja, ja. En daarna wat mee doet um, Oké, okay, dus dat ja. gebeurt niet zoveel? Ik hoor allemaal interessante uh, mogelijke... Nee, nee, nee, nee. <laughs> ja, het wordt wel opgeslagen. En, ja. en wij doen dat dus achteraf. Kun je er dus op uh, analyseren van wat er, wat er is gebeurd. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Dus hoe vaak... Uh... Detecties aangesproken en uh, ik heb laatst nog de vraag gekregen: van hoe vaak wordt er gemiddeld op een drukknopje gedrukt? Ja, ja, ja. ja maar dat, uh, dat zouden we eruit kunnen halen, ja. maar dat kost ons nu heel veel werk. Ja. En ja, voor ons is het ontzettend oninteressant hoe vaker op, op, op, op wordt gedrukt. Ik weet nog, mij werd vroeger verteld: als je vaker drukt, gaat die langzamer. Alsof je straf zou krijgen ja. als je vaker zou drukken. Het zou wel leuk zijn als, als ik dat nou kon bevestigen. Nou, ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> dat zou heel, ja. heel gemeen zijn. Ja. <lacht> Nee, maar je, je, ja, ik, ik, dat, is, dat zou wel leuk zijn om te onderzoeken. Maar er zijn heel veel dingen leuk om te onderzoeken. Maar uh, ja. inderdaad, van wanneer uh, kun je eruit halen of iemand ongeduldig wordt. Uh, ja, bijvoorbeeld ja. Dat dan heel vaak wordt ingedrukt. Ja, het, nou, maar bepaalde ook, tijd. Sommige knopjes zijn ook gewoon prettig. Die ik, ja, zijn ook ja, wel prettig ja. om in te drukken. Ja, ik, druk ook op, uh, ik druk ook op knopjes waarvan ik weet dat ze dus, dat, waarvan het dus eigenlijk geen zin in heeft. Ja, ja, ja, want die zijn er wel, hè, die knopjes die eigenlijk niks doen. Ja, ja. ja dan is het voor, of het is voor bijvoorbeeld uh, een tikker, dat je als slechtziende drukt ja. druk op een knopje... en dan uh, krijg je geluid zodat je het ja, ja. niet, licht niet kan zien. Hè? Dat, ja. Ja. Daar is daar het knopje voor, ja. voor bedoeld. Maar eigenlijk krijg je sowieso al, uh, al groen. Of het is in de spitstijden dat je sowieso al groen krijgt. En je zag eens in de avonduren dat het knopje wel uh, oh ja, iets ja, doet. Ja, ja, ja. Dus dan niet dat we voor de flauwen knopjes het neerzetten oh ja, zijn. Maar ik, ik zie mezelf ook wel eens druk op een knopje. En dat ik denk, je weet het inmiddels toch wel. Maar er <laughs> was, was een website, een briljante website. Ik weet niet of die nog bestaat. Uh, uh, Defiant Dog. Dus de, de, en daar de, zag je een hond staan. En er stond er een button bij en er stond op zit. En er op die button, er was echt zo'n button waar je op kon klikken. Ja. En uh, dus ik keek in de, de, de code ervan. En als je klikt gebeurt er helemaal niks. nee De, nee. de, de foto bleef hetzelfde, de, de hond bleef staan. En dan keek ik in de code. Dan zag ik dat er uh, Google Analytics gekoppeld zat aan die button. Dus ik heb die uh, ontwerpen daarvan heb ik gemaild. Ja. En gevraagd of je statistieken had, en het bleek dat gemiddeld drukte men twintig keer op die knop. Oh ja, ja. Ik <laughs> weet niet, toch wat gebeurde. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. ja. Of, of omdat het toch zo hilarisch was. Want hij ja. doet het niet. Ja, ja. Knopjes zijn hem op de ja, knopje drukken. Op de drukken. Ja. Ja. Daarom eigenlijk moeten we. Dat, dus bij een verkeerslicht heb je zo'n paadje met een, met een knopje. Ja. Ik denk ook dat degene die al als eerste komt, die wil gewoon bij dat paadje staan. Ja, ja. Staat bij het knopje. En dan degene die daarna komt, ja, die staat dus niet bij het knopje. Maar degene ja, dan die dan bij het sta knopje staat. Dus van, ja. Heeft hij wel gedrukt? Ja. ja. Dat, uh, dat heeft een collega van mij ook meegemaakt. Dat is met z'n dertig fietsen stonden. En er uh, uh, ligt ook een lus uh, onder om je ja. nog een tweede keer te detecteren. Maar die gaat wel een stuk en dat was in dit geval zo. En dan heb je altijd nog een knopje die je dan uh, kan, ja. uh, kan redden. En hij dacht: staan we hier lang te wachten. Toen dus schreeuwde die van achter: heb je wel gedrukt? En toen drukte hij op het knopje, werd meteen groen. Yeah, yeah, yeah. <laughs> ja, mooi. Hey, ik vond het een fantastisch verhaal. Heb jij nog dingen die je wil vertellen? Of je denkt: dat dit moet de we wereld weten over mijn vak. Nee, ik, uh, ik, <laughs> ik, heb, geen, ik heb geen goede uitsmijter erbij. Dus. Nee? Nee, nee, nee. Ik kan zo net als niks bedenken. Nee. Oké, okay. Dan hey. hartelijk bedankt voor dit gesprek. Ik vond het superleuk. Ja, leuk. Ik ook. Okay. Ja. <laughs> dit was aflevering 24 van The Good, The Bad and The Interesting... met Sjoerd Linders en Vasilis van Gemert. Als je nog luistert, van deze podcast bestaat ook een transcriptie. Die zijn echt superhandig, maar helaas niet gratis. Als je dat wil, kan je hier aan mee betalen. Er zijn al best wat mensen die dat doen. Zoals Job en mijn werkgever CMD Amsterdam. Maar meer donaties mogen echt. Dat helpt. Mocht je om de een of andere reden willen reageren... dan kan dat via mail bijvoorbeeld op wassilis.nl... @wassilis of je kan me twitteren op het Volgende keer spreek ik met mijn held, Hai Kranen.